It's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 wil iets aan die scheve situatie doen. Philips heeft last van de handelsoorlog tussen de VS en China. De hoge invoertarieven liepen afgelopen kwartaal op tot ruim 25 miljoen euro. De komende maanden wil Philips de productie verplaatsen om minder geraakt te worden door de handelsoorlog. Al met al heeft het bedrijf de afgelopen half jaar 260 miljoen euro winst gemaakt, 75 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Iran zegt dat het een netwerk van CIA-spionnen heeft ontmaskerd. In totaal zouden 17 spionnen zijn opgepakt. Allemaal Iraniërs. Een aantal van hen is al ter dood veroordeeld. Het bericht komt in een periode van grote spanningen tussen Iran en het Westen. Die is begonnen toen de VS vorig jaar het internationaal atoomakkoord opzegde. Vorige week nog enterde Iran een Britse olietanker in de Persische Golf. Volgens Iran werkten de 17 Iraanse spionnen in gevoelige en zeer belangrijke sectoren van het bedrijfsleven, onder meer in de atoomindustrie. De infrastructuur, defensie en de ICT-sector. Daar zouden ze geheime informatie hebben verzameld. Dan nog het weer. Op veel plaatsen nu nog bewolkt, maar in de loop van de dag overal zon. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het 23 graden in het noordwesten tot 29 in Limburg. Morgen volop zon en tropisch warm met 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journal.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 Does lief, dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, Zandvoort is de zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zaterdag 20 juli op deze iets wat natte zaterdagochtend is dit vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. Wij zitten droog Irene. Wij zitten hartstikke droog. Dit is uh, Gerry Rutte die u hoort. Goedemorgen Irene. Die... Goedemorgen. Wij uh, hebben vandaag uh, de techniek. Die is in handen van een gast, jonge man. Hoi. Ik ben je, je naam heet? weer even vergeten. Stef. Stef. Stef doet de techniek met uh, Roy van Buringen samen. De muziek deze week is uh, geweest van Gord Draaier, de redactie van Gert van Kuik en de eindredactie van Gerry Rutte. De koffie wordt geschonken door Rick van Schie. Dus wilt u radio komen luisteren en kijken? En we hebben een heel leuk programma, zoals u dat heeft kunnen zien op Facebook. Uh, dan kom gerust langs bij Hotel Hoogland bij het Watertoren. De presentatie zoals ik zei handen van Gerry Rutte. En Irene. Dankjewel. We beginnen zo meteen met Hans Hogedoren, die zit al bij ons en dan gaan we praten over de, het bedrijventerrein in Noord, want ja, daar gaat natuurlijk wel wat gebeuren, tenminste er moet wat gaan gebeuren, want het is volgens mij nu al klaar, maar daar gaan we het zo over hebben. Daarna komt Paul Olieslagers, komen Paul Olieslagers en Volkert Bloemen praten over het groene licht wat gegeven is voor Joods namenmonument op de plek waar nu de herdenking altijd iets ja. is. En dan eindigen we het eerste uur met Bram, Bram Boon en hij praat over Dancing in the Streets, een muziekfestival. Dan ja, hebben hopelijk, we een pauze. Ja, Hopelijk is het dan uh, wel droog. Uh. Bestaan, ja, dansen, dat klopt. Maar... Nou, maar Volgens mij gaat het vanmiddag ja? weer uh, droog worden. Okay, Dit is ja. een buitje die overwaait uit Engeland Goed zo. en die gaat zo het land uit. Oké, okay, dan krijgen we uh, het nieuws en dan gaan we boodschappen doen. En dan komt uh, uh, als eerste na het uh, tweede uur ja, onze nieuwe burgervader, uh, beoogd burgervader uh, David Molenburg. Uh, daarna komt Bob Wisman. En dan gaat het over strandverblijf... Uh, bij de Barefoot Cottage. Dat is uh, Strandtent 8. Als ik, het, als ik het goed uit mijn hoofd heb. Dat is een festival ook. En uh, dan gaan we gaan af met uh, Freek Klaassen. En Freek Klaassen is uh, onze... Uh, cycle with character. Deze racefietsen maakt hij zelf. Met ja, de hand. hij maakt zelf. Is het heel het is heel bijzonder om ja. daar te gaan kijken. Ja. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja. Maar goed, we beginnen met... Uh, Hans Hogedoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen dames. Fijn dat je er bent. Fijn bezigheid. Nou, Bij, uh, tenminste, ik, ik kom regelmatig langs uh, dat uh, bedrijventerrein en ik zie dat er uh, flink gesloopt is en uh, dat er flink uh, weggebroken is. Uh, ik kan me herinneren dat een, uh, nou, dit is denk ik wel een jaar geleden, misschien ja, wel meer dan een jaar, jaar geleden, geleden, een half jaar geleden, ja. ben je hier ook geweest. En toen heb je gesproken over de plannen die er toen waren. Exact. Nou, daar was je erg and over. Je maakte mij ook heel enthousiast. Want wat je liet zien toen. Nou, dat vond ik echt geweldig. Ik vond het er super uitzien. Uh, sociale woningbouw. Uh, alles wat er maar moet komen. Dat stond daarin. Hoe gaat dat nu? Dat ga ik je vertellen. Ja. Hey, ik denk dat het goed is. Want uh, ik ben blij dat, uh, dat ik de gelegenheid krijg. Om daar wat over te vertellen. Omdat we ook alleen de, de ondernemers. Uh, waar we primair verantwoordelijk voor zijn. maar ook de burgers uit, uh, uit Zandvoort Noord. Vragen over worden gesteld. Want terecht wat je opmerkt. Uh, er lag een plan. Uh, daar zijn we nu 3,5 jaar mee bezig geweest. Om met name het gebied. waar de Kringloopwinkel stond. dat noemde het molodex En daarachter ligt een stuk terrein. waar allerlei ondernemers zitten. met loodse activiteiten enzovoort. En de bedoeling was. om dat hele gebied. in één geschikt te maken voor. woningbouw. En met ja. name ook sociale woningbouw. Ja. Ja. Ik trap een open deur in als ik zeg dat er. ...hard woningen nodig zijn. Dat is, nou, ja, is, is geen open deur hoor, dat, ik, is, gewoon dat is gewoon een waar. pure realiteit. Nou, prima dus. Dus daar zijn wij bijna drie jaar met de gemeente nee. over in overleg geweest. Ik moet je zeggen, dat overleg was meer dan uitstekend. En we werden gehoord, er werden ons geluisterd en we zaten op één toer. En ook het gemeentebestuur, het college, ook de ondernemers waren bereid om aan het nieuwe plan deel te nemen. Ja. Dat bleek zelfs, wat is natuurlijk belangrijk... Kijk, de Corendex-terrein, dat wordt ontruimd, want dat was eigendom van de Kei. Ja. Maar het andere terrein, daar zitten 28 Zandvoortse ondernemers. Ja. Ja. En die hebben we gezegd, jongens en meisjes, willen jullie eventueel naar de overkant aan het spoorlijn, dat is een nieuw industrieterrein, want onze optie zou zijn, ondernemers, ga allemaal aan de spoorlijn zitten, zodat we de wijk, Nieuw-Noord, ja. echt voor woningbouw, kunnen upgraden en laat we lang niet vergeten, er wonen 8000 Zandvoortse mensen. Ja. Ja, dus nou. het is een wijk, want we praten over het bedrijventerrein, maar het is een wijk waar heel veel Zandvoorters wonen, met allerlei uh, wensen, nou, en wij hadden het idee dat dat zou kunnen. Wat is er toen gebeurd, en nogmaals, uh, tot ons grote verdriet hoorden we een paar maanden geleden dat er financiële problemen zijn bij de ontwikkeling die ons allen voor ogen stond. En dat gaat met name om, uh, uh, als je daar uh, 28 ondernemers weg wil hebben, dan kost dat geld. Want je ja. moet die mensen uitkopen. Maar bovendien, dat terrein van de Kei, dat lag ook braak. Maar uh, ook daar wilde men geld voor hebben. En daar vreek zich, en dat is achteraf makkelijk praten. Dan zeggen we, achteraf kun je koersen kont kijken, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag. He, maar ik bedoel, als je daar een grondpositie had als gemeente, dan had je dat... Autonoom kunnen ontwikkelen. Ja. Maar we hadden, de gemeente had geen grondpositie, want het was eigendom van de kei. Ja. Ja. Maar goed, nou, de, kei de kei heeft toch vroeg, ook belang. Ja, tuurlijk. De, dat ja. hebben wij ja. ook geroepen. De kei moet toch belang hebben bij sociale wonenbouw. Ja, maar die hebben ook belang bij de financiële resultaten. Mm -hmm. En uiteindelijk, ik zal er niet te lang op ingaan, uiteindelijk is met name de hele financiële situatie, en dat heeft Bluis, de wethouder, hier nog een paar ja. weken geleden verteld, de reden geweest dat het plan niet. Want het zou de zuid de gemeenschap een aantal miljoenen euro's gaan kosten, eh, zonder dat je 100% de, de, de, de zekerheid had dat, dat zou kunnen ontwikkelen. Ja. Toen hebben we gezegd: ja, jongens, we kunnen een dood paard eh, niet trekken. Nee. Dan moeten we naar wat we noemen plan B gaan. Ja. En dat plan B. en ik moet je zeggen, daar ben ik nu ook alweer. Kijk, plan A en de gemeente en wij en iedereen. Ja. Ja. dat vonden we een fantastisch plan. Maar als dat niet kan, door wat voor positie dan ook. Dan moet je naar een goed plan B gaan. En naar mijn gevoel ligt er nu. Een... Was dat er al? Dat plan B? Of was is dat al nou, aan de hand gekomen? In de achterhoofd was het wel ja. van, stel nou, is dat het niet gaat lukken. Mm -hmm. Ja, die ondernemers, ze hebben zich wel ingeschreven voor het nieuwe terrein, maar stel dat het allemaal niet doorgaat, ja. dan ja. moet je natuurlijk wel een plan B hebben. Ja. Ja. Dat plan B is dat nu met die 28 Zelvoortse ondernemers gesproken wordt, die allemaal op de curie driehoek zitten. En die daar nu moeten blijven, of kunnen blijven. Ja. Ja. Maar. Waarbij wel de optie is om dat terrein ook veel meer voor woningbouw te gaan besteden. Maar dat vraagt dan ondernemers die daar niet alleen werken, maar die er ook kunnen gaan wonen. Ja. Dat mag op dit moment niet. Nee, nee. In het nieuwe bestemmingsplan is gezegd, we gaan dat echt woningbouw plegen. Ja. Nu is in samenwerking, in samenspraak met de gemeente afgesproken, dat we nagaan of we de raad met elkaar kunnen voorstellen om dat gebied geschikt te maken voor wonen en werken. En werken. Okay. Zodat er een aantal ondernemers, die al 28, kunnen blijven. En die 28 willen er ook allemaal niet, want er zijn mensen die toch naar de overkant willen, naar het spoor, maar dat daar een plan wordt gemaakt waarbij er gewoon kan worden maar ook nog bedrijvigheid kan plaatsvinden. Ja. En dat zou betekenen dat je daar ook substantieel nog woningbouw zou kunnen wel ruimte ja er is ruimte om niet Hartstikke allemaal te besteden voor bedrijfsruimte Maar dan kun je woningen plannen ja. en dan en dat is dan het aardige dat ben ik wel kwijt hè dat je nou ziet dat je dus een jaar of drie vier met je ondernemers bezig geweest zijn en nu blijkt dat die 28 elkaar op dit moment in het plan B uitstekend proberen vinden. en oh, kunnen ja. vinden dat is mooi. er ligt nu een grote lijn een plan waarbij die waarbij een aantal ondernemers daar kan blijven werken maar waarbij een infrastructuur wordt gezocht waarbij ook woningen gebouwd kunnen worden voor sociale woningenbouw, maar ook voor de vrije sector. En dat plan, dat moet dan mogelijk gemaakt worden door een kleine wijziging in het bestemmingsplan. Dat in het huidige bestemmingsplan staat. Ja, okay. Je mag daar niet. Nou nee, nee. Nee. ja, maar ja dus... weet je, Hans, ik hoor dat er zoveel bestemmingsplannen ten gunste van de gemeente veranderd worden. Ik, ik zou me niet kunnen voorstellen dat dat dan daar niet zou kunnen. Nou, ik heb de indruk. Eh, kijk, ook de raad die denkt erg goed mee. Hè? Ja. En ook het college en de kei, is. en de Kei in deze is die hoe, En de, hoe kei, die kijk, de Kei gaat dat gebied ontwikkelen. Ja. Ja. Daar is een, uh, die hebben op dit moment een, uh, een projectontwikkelaar die dat gebied van de Kei in beginsel wil ontwikkelen. Maar wij hebben er natuurlijk alle belang bij. Als straks ook dat kure gebied... met die ondernemers ontwikkeld gaat worden... dan zul je dat toch in samenspraak... met elkaar ja. moeten doen. Anders gaan we elkaar in de weg zitten. Ja, dus de optie is nu om samen met die kei... proberen dat plan B handjes en voetjes te geven. Ja. Klinkt goed. Ja, nou, het, ziet er echt het is, dat het is jammer hè, dat, dat er zoveel grond... wat van de gemeente was... dat dat allemaal verkocht is. Nou. Want als ze dat nou niet hadden gedaan... dan Hadden we nu gewoon al die... Toevallig heb je gisteravond Jinek gezien? Nee. nee, nou, nee. Gisteravond was er uh, een econoom bij Jinek en er werd er dus ook gesproken. En een van de onderwerpen was dat er een enorm tekort is aan uh, beschikbare woningen, maar ook aan middenklaswoningen om te ja. huren tussen de 700 en de 1000 euro. Dat dat die zijn doen, er gewoon niet. Ja. ja, wel vanaf 1000 euro. Maar wie kan dat betalen? Dat is juist. En dan is er ook nog een probleem met het beschikbaar zijn van uh, starterswoningen om te kopen. En woningen onder de 3,8 miljoen uh, ton. Want nee, dat is er, er gewoon, er gewoon niet. In, en dat doet, doet zich ook een zandvoort voor. Maar ja, dan dan de Kei, die zegt, heeft toch ook een plicht om daar aan mee te doen? Ik ben het een beetje eens. Maar ik bedoel, als wij, als de gemeente, laat ik het zo zeggen. In het verleden, bijvoorbeeld het terrein bij de brandwekkerzinnen zelf had gekocht van Rijnland. Ja. Had gekund. Mm -hmm. Voor weinig geld kon te krijgen. Achteraf, is dat nog ja, maar goed praten. Ja. Het was een in de kont kijken. Als dat terrein, wat voor de Kei daar een jaar vier, vijf braak heeft gelegen, hè, met de kringloopwinkel. Ja. Ja. Als men dat had kunnen kopen, dat je grondbezit hebt. Ja. Ja. Dan sta je natuurlijk als gemeente heel sterk. Ja, ja. Maar als je geen grondbezit hebt, dan ben je mee afhankelijk, afhankelijk van ja. particulieren enzovoort. Ja. Dat moet een les zijn. Ik denk dat het ook een les voor alles en iedereen is. Hè. Dat je daar en dan kun je achteraf wel zeggen dat er allemaal moet gebeuren. Dat is waar. Maar dat moet een, goede, een goed moment zijn om in de toekomst er anders over te Beter over ja, denken. Over dit soort belangrijke dingen zorgt dat je als gemeenschap ja. die grond in handen hebt. Want dan heb je ook de regie in handen. Ja. Ja. Maar goed. goed. Uh, wij gaan nu vol voor plan Lande. B. Uh, dat is één ontwikkeling die uh, ons erg aanspreekt. Ook als vereniging. Maar wat ook erg belangrijk is. En dat is voor de Zalfordse inwoners van Noord. Buitengewoon belangrijk. Er is voor dit jaar... Uh, zo bijna uh, 3,5 miljoen, meer dan 3,5 miljoen beschikbaar gesteld om Noord up te kreden. Ja. Nou, als we nou iets. Uh, kunnen upgraden fijn uit. is, dan, dan vind ik dat. <laughs> ja, ja, en niet alleen voor de Waar ja, moeten we dan aan denken? Ja. Aan, uh, je moet je aan denken dat die, uh, de, de, de weg, de Kammering-Homestraat, die je dus, ja. uh, dat zal opnieuw uh, uh, geasfalteerd of ingevuld moeten worden, ja. een nieuwe riolering. Maar er wordt ook aan de bewoners gedacht. Er worden ook met de bewoners gepraat. Gezien, jullie wonen daar. Ja. Jullie zitten daar echt uh, af. En toe of zo? Op plekjes waarvan je zegt dat kan wel eens een beetje opge opgeleukt worden. Ja. En wij gaan... ja, veiliger gemaakt, hè? dat zijn een van de, de dingen die heel dus, belangrijk zijn. Nu zeg ik ook al via deze uh, radio: Zal voor bewoners van Noord. Kom straks, want de gemeente komt straks naar u luisteren. Dus als er komt hebben. een avond of een middag... waar mensen exact. kunnen maar komen. uit Noord. En nu hebben ze de kans... Ja. om te zeggen, we willen in, in, in onze is. straal wat opleuken. Ja. Of dat nou met lantaarns is. Maakt niet of uit. Speeltoestand, ja, nee. Maar kom, nee, maar kom praten en luisteren. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat mensen zich bewust zijn dat ze zelf toch... en ja, ze moeten niet denken van, we hebben die invloed niet. Ze hebben die invloed wel. Ja. 100%. Ja. En weet je wat belangrijk is? De houding van de gemeente is er ook een van. We gaan ook echt luisteren. Ja, natuurlijk. Als de, als de bewoners komen en ze laten zien... dat ze zij ook betrokken zijn, kan de gemeente niet anders doen. Exact. Dan er naar luisteren exact. en daar ook iets mee doen. En, exact. en laat nou de bewoners niet achteraf vertrouwen: van joh, nee, dat heb het niet geweten. Nee, we gaan er alles aan het doen. Het de gemeente gaat er ook alles aan doen om de mensen aan te sporen om te komen. Ja. En is nu wat geld, je kunt nu leuke dingen krijgen ja. in Noord. Dus kom dan ook. Laat dat ook laten ja. zien. Ja. Wat ik wel belangrijk vind, want de, de, een van de dingen, en het is geen, geen uh, uh, aanmerking of. Wat dan ook naar de gemeente toe. Maar de gemeente uh, doet soms wat onhandig met het uh, communiceren van bepaalde dingen. Hè, dus dat ze niet tegelijk... Het, je hè, zegt het toch heel subtiel. Ik zeg het heel netjes. Dat ze op tijd <laughs> de mensen informeren over bepaalde avonden die ja. er zijn met Daar informatie. Er weinig, want er komen er te weinig mensen. Maar ja, als jij dat drie dagen van tevoren of misschien de dag daarna geeft. Want dat is ook gebeurd. Ja. Dan komt er niemand inderdaad. Nee, nee je, je, je moet gelijk. zorgen dat, dat je dus op de tijd de mensen informeert. Zet het in de krant. Geef ze een brief uh, in. In de brievenbus, zodat ze weten waar ze naartoe kunnen en wanneer. En je wordt op een weken bediend, want we hebben vorige week al om de tafel gezeten met het andere gebeuren. wat dat project voor die 93 miljoen handjes en voetje moet gegeven. De uh, leider daarin wordt de wethouder uh, Berensen. Okay. Die hebben we ook benaderd. We hebben ook gezegd, uh, beste Joop, laten we nou zien dat het ook op een manier kan. waarbij participatie, waar we de meeste gevoel hebben, wordt ja. meegepraat. Ja, ja. ja. We hebben geld ja. en als ze niet komen. Maar dan gaan we alles aan doen, hè? Dan gaan de mensen wel. Nee, maar je moet heren. kijk, nou, dan kun je inderdaad zeggen van: ga eens een dagje bij die Vomaar staan en ga daar eens een dagje bij de mensen exact. briefjes geven van jongens, denk eraan. Dan is er, er een informatie aan doen, aan, Want ja. Kom, want jullie kunnen nu, hè, Jullie staan allemaal lekker te kletsen voor de deur over alles wat fout gaat, maar kom dan maar naar de gemeente bijeenkomst. me ja. eens. Ik weet bijvoorbeeld, bijvoorbeeld maar. Maar. dat je in de Voltastraat staat, hè? Dat is een ja. zijstraat ja, ja. van de Kampermeerstraat. Ja. Daar Dan hebben de mensen wel ideeën over het plasum enzovoort. Ja, het is nu de en zo erbij te zijn. Ja. Ja. Nu is er geld. Ja. Nu is er een attitude van de gemeente om ja. er wat moois van te maken. Ja. Mensen, laat de kans niet ja. voorbij gaan. Mooi nee. nee. nou, streven. Helemaal goed. Mooi. Maar goed, uh, plan B. hè? Is dit er een deadline op, die plan, op het plan B? Nou, het is wel de bedoeling van de gemeente. En daar houden ze natuurlijk aan. Om daar ook op korte termijn handjes voedsel aan te geven. Ja. Ja, maar niet je niet weet, te lang er moet een bestemmingsplan uh, dan aangepast worden. Oh, ja. De intentie is om daar omdat nu het plan B eh, draagvlak heeft bij ondernemers. Ja. Nou, de raad en de college moeten natuurlijk kijken van... Nou, wat zijn die randvoorwaarden? Ja. Dan gaat het over bouwhoogtes. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is heel terecht. Ja, ja. Daar moeten we gemeente serieus naar kijken. Maar de bedoeling is om dat bestemmingsplan toch in de loop van volgend jaar... Er inzage te leggen en als dat op een gegeven moment strookt. Het moet niet zo lang meer duren, hè? Nee, maar zo'n bestemmingsplan, je hebt allerlei dat procedures is, ja. met bezwaren en toestanden. Ja. Daar ben je zo een jaar, anderhalf jaar mee bezig. Ja. Maar dan hebben die de ondernemers die hebben, die hebben dat bewustzijn. Die weten dat dat ja. moet gebeuren. Maar als ze met elkaar daarachter gaan staan en we weten ja. de politiek zelf voor te motiveren, dan kan ook dat wat dat leiden in Noord. De mensen, daar zitten we de eigenlijk voor. Ja. ja, zeker weten. Heel ja. goed. Super. Ik, uh, ja, ik ben ervoor. Ja. Ik ben blij dat je ja. geweest bent. En ja, dat goed, je het heb weer hebt uitgelegd. Mag ik nog één dingetje zeggen? Natuurlijk. Nee. Nou, Bekje, toch. <laughs> Wat wij met name ook als, als speerpunt. Maar dan kom ik op de vereniging terecht. Als bestuur van de vereniging. Wij hebben nogmaals gevraagd de discussie te openen. Over een andere bereikbaarheid van Nieuw-Noord. Nieuw-Noord. Ah, je ja. weet dat in het verleden. Is gedacht om bij de Zalvoort de afslag voor ja. huis mm -hmm. in de duinen, mm -hmm. om daar naar Noord ja. te komen. Ja. Ja. Dat zou betekenen dat al die voertuigen hè, van, die, van die 70 ondernemers niet meer door de korst verloren straat en halen. Nee, op... het is vreselijk. Ja, het stuk, en ja. We hebben de indruk dat ook het college daarover heel serieus wil nadenken. Ja. En dat moet nou wel. Ja. Want als we nu die zaak gaan uh, herstructureren. Ja, dan kan je het beter gewoon gehoord. Twee, drie jaar misschien nog wat moet gebeuren. kwijt. Nou, helemaal goed. Dankjewel ja. voor je komst. Ja. Uh, we gaan luisteren naar uh, muziek. ...The Real Thing can't get by without you. Yeah. <laughs> En we zijn weer terug. Ja, en het volgende onderwerp. Uh, we hebben de gasten uh, Paul Odieslagers en, uh, en Volkert Bloemen. Ja, groen licht voor het uh, Joodse namenmonument, uh, heren. Eindelijk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is wel op zijn plaats een felicitatie. Het heeft even geduurd, maar uh, uiteindelijk uh, zijn we met de gemeente overeengekomen. En met uh, Jo Berense, die eigenlijk wel het vliegviel is geweest de afgelopen drie kwart jaar. Om uiteindelijk nu de boel uh, op poten te zetten. En, en dat we kunnen gaan beginnen met een omgevingsvergunning aanvragen. Dat we kunnen gaan bouwen. Dat heeft even geduurd. De ambtenarij in Haarlem is uh, ja, niet op de hoogte van, van wat er in Zandvoort zich afspeelt. En het verdwijnt dan in een laadje. Is dat en... de vertraging dan? Ja, ik denk het wel. Ja, ja dat, heeft, dat is wel ook vanuit de gemeente wel een beetje toegegeven. Hoor. Mm -hmm. Niet letterlijk, maar je proeft er wel uit hun woorden. Ze zeiden ja, door de ambtelijke herindeling... En er zijn heel veel ambtenaren in haarlem zitten die gewoon niet begrijpen waar het over gaat. En geen goed. Dus ja, het heeft het van wat langer geduurd. Ja. Maar onze, uh, hoe, heet die? hoe heet je iemand? Een, een uh, wijkregisseur, gebiedsregisseur. Gebiedsregisseur oh. Erik Leffers. Oh, ja. Eric vertel dat. Erik is natuurlijk een echte zandvoort. Dus ja, die. Uh, maar goed, ja, Erik heeft dit werk gekregen vorig jaar in september. Ja. Ja, voor hem is dat helemaal nieuw, dus hij weet ook niet precies hoe en wat. Dus het heeft voor hem ook even geduurd uh, voordat hij wist naar huis hazen lopen. En we hadden te maken met uh, verschillende wethouders, dus dan was het de burgemeester, toen was het Ellen Vrij. En uiteindelijk is het, het jouw Berendsen. Dus, uh, en na, een, na het gesprek met jouw Berendsen wat een beetje stroef begon, uh, <laughs> maar goed, het ging u, uiteindelijk is dat uh, heeft dat geresulteerd toch in een uh, ...in dit resultaat dat de gemeente groen licht heeft gegeven. Moest er ook een bestemmingsplan gewijzigd worden? Nee, nee, nee. nee dat, dat hoefde er niet. niet. Nee, want ik, dat was natuurlijk al een, al een, een monument. Ja. Alleen het wordt nu wel wat groter. Het wordt ja, groter. Dus, dus, maar we zijn al vorig jaar, denk ik, in, uh, in april... ...hebben we al dat soort dingen gecontroleerd en nagelopen. bestemmingsplan stond het niet in de weg. Okay. En wij hebben al ook vorig jaar in deze periode contact gezocht met de vereniging van eigenaren van de Klinkhoorn, die flat die er staat ja, ja, ja. aan de Heemskerkstraat. Want wij zagen dat het muurtje wat daar als erfafscheiding staat, slecht. qua onderhoud was slecht. Dus we hadden het toen al voorgesteld, voor de zomer vorig jaar, zullen we dat muurtje weghalen. Dan zetten we daar in de plaats het monument voor. Dan zijn jullie van het onderhoud af. Want we willen daarna het monument overdragen aan de gemeente. Nou, dat uh, is door hun besproken. En uh, nou, dat, daar hebben ze mee ingestemd. De vereniging. Dus okay, ook de vereniging is akkoord. De mensen die daar tegenover wonen hebben van ons een brief gekregen. Van uh, nou, dit en dit en dit zijn we van plan. Uh, heeft u daar vragen, opmerkingen, aanmerkingen over. Dan uh, wilt u zich dan melden. Dan... Uh, Gaan we in gesprek? Nou, daar heeft niemand op gereageerd. Dus... Ja. Dan nemen jullie aan dat het gewoon akkoord is. Ja. ja. En het huidige monument, waar gaat dat naartoe? Uh, ik ben gebeld door Nel Sandberger een tijdje geleden. En die zei van uh, wat gaan jullie doen met het monument? Ik zei nou, Nel, wij zijn daar niet e wij, wij zijn, <lacht> we zijn de eigenaar. Wij zijn de nee, eigenaar niet. Maar goed, nee. ik zeg, ik heb uh, morgen een gesprek met uh, Erik. Ik zal vragen of hij in de advisering naar BMW uh, dat meeneemt. En Erik heeft dat in het advies meegenomen naar de BNW. En de BNW heeft besloten dat het oude monument overgeplaatst gaat worden naar de begraafplaats. begraafplaats ja, dat is wel een hele mooie, ja. ja. Dus uh, de, de dames van de begraafplaats noem ik ze maar. Ja, ja, ja. En uh, die, uh, die zijn daar zeer tevreden mee. Ja, ik en waar, en waar komt dat, dat dan precies te zitten, te staan? In, het, in de begraafplaats? Ja, op de oh, begraafplaats. Daar nee, oh, daar is gewoon is ruimte voor en, en daar ja, kunnen ze dat... Ongetwijfeld weten ze daar wel een plek ja, voor ja, te vinden. Ja, denk ik wel, het is natuurlijk wel een hele mooie plek ook. prachtig plek. Ja. Want uh, ja. blijft het dan uh, de herdenking op, bij, de, bij de begraafplaats uh, plaatsvinden? Of komt dat dan nu bij het nieuwe monument? Nee, bij het, het nieuwe monument. monument. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat, dat wordt dan ja. de herdenking ja. van... Van vier meiden, van, 4 meiën. 4 meiën. van 4 ja, de, de Joodse okay, denk ik. Was, denk ik. Ja, ja, van, al de andere al al al al. is, ja. ander is altijd Nou ja, er ligt Op aan, heerder, dus, er ligt dus, Vrijdag is, de is, de de dag is het een ja, dag ja, op zaterdag. nu dit jaar, Ja, precies, precies. Jij vroeg hoe groot wordt het monument, het wordt, de buitenvlakken worden twee keer zeven meter, en het middenvlak wordt zeven en halve meter, dus het is 21,5 meter. Dus dat is een klein slagje groter dan wat er nu staat. Ja, en dat doet ook recht aan wat er gebeurd is natuurlijk. Uiteraard. En dat is dan zeg maar de hele zijkant. Zo, zo moet ik het zien. Dus vanaf ja. de flat waar de flat zeg maar begint tot aan de straat. De ja. Dus tot ja. aan het trottoir. Ja, ja. Maar de ja, ja. Mensen, dat is dan de afstand... Die je, die je moet bedenken. Ja, je moet eigenlijk zien uh, waar, tegenover waar vroeger uh, dat makelaarskantoor zat en dat Australische restaurant. Ja. Ja. De Boemerang. De ja. Boemerang. Nou, ja. daar tegenover in diezelfde lengte van de stoep, daar komt het te staan. Daar komt het te staan. Oh, okay. En de parkeerplaatsen, die, dat zijn nu insteekparkeerplaatsen, ja, ja, ja. vier stuks. Ja. Nou, daar hebben we wel even over moeten stechten met de gemeente. Ja. Want nou, dat is de gemeente die wil eigenlijk altijd uh, zo weinig mogelijke parkeerplaatsen opheffen. Ja, Tuurlijk. Alleen bij het Zwarte Veld was het heel makkelijk, want daar zijn er gewoon gelijk in één keer een heleboel weggegaan. Maar goed, dat terzijde en uh, we, we, nou, we hebben gezegd uh, van waarom moet dat dan nou ja dat, dat is dat vanuit veiligheid ja. Moeten die parkeerplaatsen zo blijven zijn. Dan moet het monument naar achteren toe. Dus eigenlijk oh. in de tuin van, van de, de VVJ. Ja, okay. nou, die zeiden dat willen we niet. Want met groot onderhoud. En die hadden een aantal goede, goede argumenten. Om dat niet ja, dan, te dan moeten ze apparatuur willen. neer kunnen zetten. Precies. Ja. Ja. En uh, toen hebben we tegen de gemeente gezegd. Maar als je nou die parkeerplaats in de lengte zet. Dan hou je toch stoepruimte genoeg over. Voor invalide wagens. Voor ja. kinderwagens. Voor noem maar op. En dan kan het monument wel gebouwd worden. Op de mate zoals wij het graag willen. Want de mate die we Aanhouden, zijn de mate van de oude synagoge die er gestaan heeft. Oh. En dat was voor ons heel belangrijk. En dat daar willen we eigenlijk uit. geen processies nee. aan doen. Nee, dat hoeft nu gelukkig ook niet. Wat ik, ik me afvroeg toen die uh, benzinestation weggehaald werd. Hè? Want dat was ge is gemeentegrond neem ik aan. Ja. Waar de benzinepomp stond. Dat was gemeentegrond. Is dat, ja dat is gemeentegrond. Is dat gemeentegrond? Dat is aan de overkant. Ja. Nou, ik, ik vroeg me dus af, waarom hebben ze die plek niet als parkeerplek ingericht? Want er staat een automaat. Er is ruimte. duinlandschap. En nu is het een duinlandschap waar je niets aan hebt. Nou, daar hadden toch wel tien uh, auto's of zo kunnen staan. Ja, is dat niet, ik weet het niet hoor, de, uh, precies, maar is dat niet een uh, tijdelijke inrichting in verband met met de, met, met, met alle ja, dat gaat gebeuren? Ja, dat ik weet het niet. Ja. Ja. Maar ja, dan nog, denk ik. Want dat gaat allemaal dan al is het gaat al maar, ja, maar twee jaar, maar dan heb je toch twee jaar inkomsten. Het is toch oud 10.000 tot 12.000 euro. dus ja, ja, Dan dat praat je wel geld, over ja. veel parkeerplaatsen, veel geld. Ja, ja, ja, ja, ja Is dat ja. per parkeerplaats zoveel geld? Ja, gewoon ja. Zeg, op straat parkeren 10.000 tot 12.000 en onder de grond moet je Nog toch 30.000, 40.000 ja, Dus ja, ja, Dat was niet je, handig. Dan praat je over veel geld. Oké. Okay. Ja. Ja, en dit, dat namenmonument, daar komen dus alle namen op te staan van alle mensen die in, uit, in de Zandvoortse Joodse zandvoortse, Joodse zandvoorters die weg zijn. Ja, er zit een regel aan. Hè? Het, is, uh, het is zo dat, dat, dat alle joden, Roma en Sinti's die vermoord zijn om wie ze waren door de nazi's. Mm -hmm. geen eigen graf hebben. Ah. En dat is heel belangrijk. Ah, okay. Want ook het namenmonument in Amsterdam waar ja? nu zoveel ja. over te doen is, ja. daar komen er ruim 100.000 op te staan. Dat is het dat is, dat ja, je, van het auschwitz comité En dat zijn ook allemaal mensen die dus vermoord zijn om wie ze waren en geen eigen graf hebben. Iemand die uit het raam gesprongen is omdat de Duitsers aan de deur stonden, of wat wij ook Zeggen ze kop in de oven heeft gestoken en vergast is zelf, ja? die komt er niet op te staan. Nee. Ah, okay. dat, zijn, dat zijn hele wezenlijke dingen mm -hmm. en dat moet iedereen zich ook heel erg goed realiseren. Want uh, er best wel... in een massagraf terecht gekomen. Ja, ja, ja, dus die die hebben geen... Er zijn ja, transporten waar, waarvan we weten dat ze weggevoerd zijn. Maar waar ze gebleven zijn, nee, niemand dat dat weet gevolgd. echt helemaal niemand. Het is gewoon opgelost. Ja. En dat is ook wel belangrijk dat we dat dat we dat heel dat komt er ook op te staan, die tekst. Want er zullen altijd mensen zijn die zeggen, ja, maar ik heb een Joodse beeman en die is ook overleden in de oorlog en die staat er niet op. Ja, ja. Dus daar hebben we heel duidelijk omkaderd wat de regels zijn waarvoor je erop kunt komen staan. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat is wel heel duidelijk. En, ja, en we moeten geld hebben natuurlijk, hè, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Het gaat Hoe ook zo'n 50.000, 60.000 euro kosten, het hele monument, alles bij elkaar. Uh, we, hebben, we hebben al uh, uh, van de Rabobank hier in uh, Haarlem en omstreken. hebben we ruim 5.000 euro gekregen. Die hebben er een fonds voor. Ja. We hebben een lied uitstaan bij de Ruik, Stichting Ruigrok. Wij hebben bij het. Uh, prins Barrett oh ja, voor ze uitstaan. Ja, ja. Ja. En we hebben dus antwoorden nodig. Dus, we hebben een hele leuke activiteit bedacht. Er komen zo rond de 1500 bakstenen aan de voorkant. En die willen we verkopen, die bakstenen. En één baksteen kost 15 euro. Nou, kijk. En uh, als je tien bakstenen wil kopen, is het ook goed. Uh, eind volgende week, komt op onze website komt te staan hoe dat werkt. Ja. En dan kun je ze eigenlijk uh, reserveren. En dan als je geld gestort hebt, dan krijg je van ons mooi certificaat. Uh, waarop staat dat je bakstenen uh, geadopteerd hebt ja. van het monument. Ja. Bij deze uh, zeg ik uh, ja. twee bakstenen toe. Ja. Klaar. De L2 twee bakstenen aan deze kant. Ja, ja, ja. ja. Vier oh, ja. Namens de, de ouders van uh, de vader van mijn zoon, die beide in de oorlog uh, zijn verdwenen. Hij heeft helemaal geen opa en oma en geen familie meer vanaf die kant. Dus uh, bij deze. Mooi, klaar. Ja. Ja. Maar daar horen we nog alles over, hè? neem ik aan. Uh, ja, ja. Uh, nou, ja, we zijn daar net uh, zeg maar uh, dat, dat hele project om uh, geld te gaan inzamelen. Daar ja. hebben we ook bewust mee gewacht. Ja. Want we wilden niet verwachtingen scheppen die we niet waar konden maken. Als de gemeente dicht naar de dieren, de dieren. Nu we groen licht hebben van de gemeente, hebben we die fondsen aangeschreven en gaan we die En de gemeente geeft ook geld? Nee, nee dat geeft weet ik helemaal geld. niet. Nee? We hebben geen beroep gedaan op de gemeente. We nou, hebben nou, wel gevraagd, we gevraagd, gevraagd uh, in de voorbereiding van uh, alle kosten die, uh, die ermee betaald ja. zijn. Hè, bij, uh, dus met een vergunningaanvraag, etcetera, leesjes en noem het maar op. Uh, willen jullie die betalen? En dan heeft de gemeente gezegd, ja, dat kunnen we, we kunnen jullie niet vrijstellen van het betalen van die lezers. Maar we gaan ja. wel kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ja. Ja. Dus ik verwacht ook daar uh, heel goed. Kosten. Nou, dat gaat toch goed komen, denk ik. Ja. Ja. Ja. Maar goed, nou, dat het kan, kan dus het is, gebeuren. Ja. Uh, het, het gaat gebeuren. Maar jullie hebben nog wel geld nodig. Want ik neem aan dat voordat jullie zeg maar, het budget rond hebben, jullie niet gaan beginnen. Of is dat iets wat gewoon wel gaat beginnen al? Er is. We hebben, we hebben, we hebben, we hebben uh, twee mensen bereid gevonden om gewoon te staan. Voor het monument. Dus dat, uh, dat is mooi. En uh, dus, dus we gaan in principe kunnen we in, uh, in oktober, november. kunnen we materialen gaan bestellen. En dan, uh, dan hopen we. Dat het uh, mij voor klaar is nou, dat is veel mei op de dode denk ik. Dat okay. nou, is deze oproep aan de mensen die uh, jullie willen steunen. Zo gauw dat bekend is, dat zal in de Standvoerdse kra krant bekendgemaakt worden. Dan uh, is iedereen uh, in staat om nu voor 15 euro wat een klein bedrag een steun te kopen om jullie niet te helpen. Dankjewel, heel veel succes bedankt right. voor jullie komst. Dankjewel snelle muziekje en dan komt onze volgende gast, want die staat al ja, klaar. Staat Uh, Ryan Paris met Dolce Vita. En bij ons is uh, Bram Boom. Goedemorgen Bram. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dancing in the streets. Ja, het, het regent, nou het is trouwens nu droog. Je bent tussen de buien doorgekomen, uh, maar het gaat droog worden vanmiddag. Hè? Ja. Het is gewoon uh, ja, niks het is, aan de hand. Het is... Exactly. <laughs> Zo, dat past er helemaal in. Nou, vertel even. Wat gaat er, gebeuren? Wat gaat er allemaal ja? gebeuren? Nou, we zijn vanavond... Uh, Vier podiumplekken in het dorp. En we beginnen bij, uh, ik begin eigenlijk bij het podium op, de, op het, op het Gasthuisplein. Dat is het podium van het Wapen van Zandvoort. Uh -huh. Die doen eigenlijk heel wat anders vanavond. Die hebben een negenmansformatie staan. En dat is met, uh, met drums, met, uh, uh, uh, uh, uh, met een dj erbij, met zangeressen, met zangers, dus het is eigenlijk geen dj, maar uh, eigenlijk alleen een band die dus de housemuziek speelt. Oh, okay. Dus dat is ook, het geluid is wat meer controleerbaar voor hun. Ja. En de uh, staat toch voorop om altijd wat anders te doen. Ja. Dat is, dit, is, dit is wederom weer wat anders in vergelijking met de andere podiums. Want als we doorglijden naar het podium van Laura Hardy, hm. nou, daar begint uh, onze bekende Zandvoorter uh, Noppie. Je begint daar om een uur van half 7, 7 uur te draaien. Daarna krijgen we uh, uh, Mr. Wildchild Frank Vink. Nou, dat is natuurlijk ook een bekende jongen door het. Dorp ja de oude rock wat lekkerder is ook weer voor het publiek wat daar Lauren Hardy komt die vinden, die vinden dat ja. lekker ja. dan hebben we er toch al wat gas gegeven met Ramonski dat is uh, oh ja. Een ja. wat steviger werk ja, ja. ja. Die is wat jonger hè ja. die is ook weer dat een beetje opbouwen ja dat ja is leuk en ze sluiten af met, uh, met een dame nou dat vind ik op zichzelf erg leuk dat ik niet. Uh, dat is de dochter van Wijsbossen, ja, dus de figure eigenaar van de bestuur. Ja. Kijk. En die vindt het uh, leven goed aan de weg. Uh, dus bij en Hardy gaat het vanavond echt wel. Echt zwingen. Ja. <laughs> nou ja. Daar ja, ga je van. Iedereen, uh, het gaat overal wel los, denk ik. En, uh, zo. Denk ik ook, ja. Maar het ja. blijft dus op alle podia en tot hoe laat blijft dat uh, doorgaan? Half één mogen we misschien. Half één. Nou, de, ja. Ik ja. moet zeggen, de vorige keer ook, het, het was stopt. echt half één. Ja, ja, stil, maar dat is geweldig. Dat, wel wel, wel, dat, dat drukken we ook de ondernemers op het ja. hart. Gaan er niet tot vijf of half één, gaan er niet een wedstrijd van maken. Nee. Ik kan nog even wat langer inlopen. Nee, nee, half één, want dat wordt gecontroleerd. En ja. Je ja, krijgt het, er het, alleen maar last van, hè? Alleen op, maar problemen ja. mee. Ja. En, en de buren weten, het is tot half één en. en ja, het is, de is de acceptabel. Ja, dat, klopt. Is, dat is ook zo. Is acceptabel. En verder? Eh, nou, dan krijgen we het podium bij Zin, in, of bij Zin, bij uh, uh, Laura, nee, bij Laura, nu ben ik nog geweest, bij Onders en bij Vier. Dus dat is eigenlijk ons mm -hmm. centrale podium, nu in de staat. Mm -hmm. Nou, daar begint een lokale DJ, uh, DJ Miki. Die jongen die gaat, die is pas begonnen en dat is uh, allemaal nieuw en dat moet allemaal winnen, vandaar dat hij de eerste die draait. Daarna krijgen we Ricardo Molina, nou, dat is bij iedereen in het bekend, ja. die, die draait op feesten, partijen, uh, op grote ja. dingen, op kleine dingen. Dat is echt wel een party en uh, mooi. Ja, en daarna krijg je een, ook een, een vrouwelijke afsluiter, heeft uh, Tommy Paridon gevonden. Dat is uh, lady, dat is 1 oh, OC. En dat meisje draait uh, uh, op. ...op ja, grote parties in de pizza. en uh, dus dat wordt ook een spektakel. Ja. Ze schijnt goed te draaien, maar ze schijnt ook een aardige scheiding te zijn. Dus, uh, nou, dat is een, dubbelfeest, feest, uh... ja, een dubbelfeest. Mocht het dan op druppelen van. Uh, dat is geen probleem. Groen, nee. wat, <laughs> om naar te, te kijken. Wat, te kijken. Ja, en dan eigenlijk krijgen we het podium, wat, eigenlijk het, wat ik persoonlijk het podium in Zandvoort vind. Dat is tussen Chin en, en Koffieconium daarna. Ja. Ik heb jou het podium. Het ja, plaats. ja. Maar is dat, niet, is dat niet heel dicht op, op anders en vier? Ja, het is dat heel je... dicht elkaar. Het is heel dicht op om... elkaar. Dus je moet als collega's moet je daar een beetje rekening met elkaar houden. Dat je elkaar niet te straat aan. Ja. Nee, want we, weet je, het moet nu natuurlijk niet zo zijn dat het nee, ene het ander geen overstemt. Geen nee. En als het een zijn wordt, dan gaat het die kosten van het geluid. Het gaat ten koste van de kwaliteit en het gaat ten koste van alle omwonenden daar. Ja, controleren jullie dat eigenlijk? Ja, dat wordt goed gecontroleerd. Okay, dat ja. proberen we af te stemmen in vergaderingen en ja, met ja, elkaar ja. te praten. En ja, goed, ieder ondernemer in het dorp die dan ja. zo'n podiumplekje voor de deur mag hebben, die wil graag muziek maken. Ja. We willen ook iedereen. Hoe, hoe kun, je dat, kun je dat dan op een bepaalde manier richten dat je zegt van ja. hè, je, je, je, je bijt elkaar niet. Want nee. ja, ergens komt dat geluid elkaar natuurlijk toch tegen. Nee, het laatste probleem met het laatste festival was dat we hadden een, een festivalwind hadden we. Dat is heb een expert ons verteld. Dus het, de wind ging door de hele Haltenstraat heen. Vandaar dat je, als je bij Lorem Hardy stond, dan kon je het geluid horen van de Chinqin -chin en van de Klitspaan. Oh. Dus dat was dat dwarrelde gewoon. Dat, door heb, de je dat heb je op het strand ook wel eens. Uh, wie, uh, wie doet dan de overlast? Over nee. De wind, de op... wind doet ja, dat. Ja, ja, ja, ja. dat is, uh, ja. nou, het is wel goed om even te zeggen trouwens hoor, want da daar ja. kunnen mensen dan ook een beetje rekening mee houden. Laten ja, we er bewoners voor opstellen dat, dat we nooit onderweg zijn om, om, om, om mensen lastig te vallen met nee. keiharde beets en met dingen. Alleen dit festival, Dancing in the Street, is ontsproten 20 jaar geleden al. En dat is je wallend de naam voor bedacht, uh, Dancefoort. Ja, ja. Dat is op een gegeven moment, is dat toch wel iets. Ja, qua volume uit de hand gelopen. Dus heeft de burgemeester gevraagd, alsjeblieft, doe dat nooit meer. Maar ja, de laatste jaren, de vraag is ernaar. We hebben ook jonge mensen in het ja. Je kan niet altijd een chantichore en, en nee, jazz. Nee, en dat soort nee, nee, dingen allemaal, wat nee. op zich heel leuk ja. leuke festival zijn. Ja. Maar we hebben ook jeugd en die willen we ook, die ook leuk, Ja. ja. ja goed, er zijn keihard afspraken over gemaakt. En dan kan je verbeteren met geluid, met boksen, met goede technici. Ja. Met jongens die er verstand Klopt, van hebben. Ja dan kan je toch een mooi festival gaan organiseren. Ja, en er ja, zijn nee, natuurlijk ook de... weer races op het circuit. Dus ook die mensen die zeg maar daarvan. Want er is heel veel volk in het ja, dorp. Ja. Wat, wat monteurs, rijders en wat er ook bij hoort aan familie. En die moeten natuurlijk ook het dorp ingelokt worden. Dat is ook te bedoeling. Nou. Het, is ook voor, het is niet alleen voor de lokale mensen. Maar het is ook voor de, onze Duitse toeristen. Die ja, die doen. voor ja, de Mensen van het centerparks. Mensen in de, in de hotels. En, en, in de, toe en als ik dan hier vandaan naar het reuzenrad krijg. het natuurlijk ook heel beeldig leuk. Beeldig en en s'avonds. hè, Met die Ik zie het ja. vanuit mijn slaapkamer. Prater, nee, en dan kijk ik. En dan ja. denk ik. Oh wat is het toch ook een prachtig reuzenrad. Die kleuren van dat. Ja, S'avonds. timmeren we goed aan de weg met het ja. met grote feesten, met mooie feesten, ja. met de F1 die eraan komt. Ja. Met, je voelt echt dat, je, dat, dat we in de liefde zitten. Ja, geen ja, patatdorp meer, heen. maar een dorp met mooie ja. dingen. Ja. Dat maakt niets uit. Dat maakt uit. Nee, hebben we altijd ja. gehad, of? Ja. Ja. Ja. Dat, dat Tuurlijk. Uh, Nee, dat klopt ja het is wel de grappig de mensen die, die zeg maar uit mijn omgeving dan die horen dat ik in Zandvoort woon en die zeggen van ja maar er is er natuurlijk in de winter helemaal niks te beleven ik zeg in de winter heeft te beleven nee, Ik heb geen idee er is elk weekend iets ja, te doen in het dorp ja. noem mij maar een weekend dat je komen wil en dan zal ik ja. je vertellen wat er ja. te doen is het is super ja ja het is leuk hè en vorige week hebben we japons. dat was ook op het Venemaplein ja top ja minstens afgekomen ja, nou. en dan komen we weer in de lift zitten en denken ja. mensen van buitenaf af we rijden weer lekker wat de bedoeling ik ik las dus dat, dat de reden dat ze dat hier naartoe gehaald hebben is omdat het in Amsterdam niet meer uh, kon of niet dat ze niet meer wilden en dat toen hier die man van het strand heeft gezegd van maar waarom komen jullie niet naar Zandvoort toe? ja en dat Venema ja. is ook een prima plein ja, superplein om iets te organiseren waarschijnlijk nog herinneren dat daar hebben we toch de carmina ja. ja weet je dat is nooit dat vergeten. Was, was ook het slecht weer ja, ja, maar dat was zo geluken. mooi. Ja, dat spektakel. Dat zou ik graag nog eens een keertje willen zien. om daar een heel groot evenement te houden. Wie weet. Wie weet. weet? ]Yeah, wie weet. Ja. Wie weet. Ja, leuk. Ja. Waren dat alle podia? Al hè? Nog één. Nog één. Ja. Dus oh jee, je krijg je ruzie. Dus dat is het podium bij de Chin Chin. Daar zitten drie nieuwe eigenaren. De klikspan heeft een nieuwe eigenaar. De Café French is daarbij gekomen. Ja, klopt. Het is de Chin Chin die daar een, een, een nieuw ding heeft gekregen. Oké. Okay. Ja, dus dat wordt, wel een, uh, dat wordt wel een, spektakel vanavond, want daar begint Lady Mix. En ja. begint daar, die mag daar openen. En daarna krijg je Jetro Galo, dat is een MC. En die komt met uh, uh, DJ Brian Chundros en Santos. Nou, dat zijn jongens die treden op grote podiums op in, in, de hele, in de hele wereld. En die zijn al een paar keer geweest, nou ja, die gaan er echt een feestje van maken. Die gaan het los. Leuk. Je moet lekker dansen, ik ga je ja. dansen, maken. en mag je het niet uit hoe je wint. Kom naar het dorp toe. Nee, dat is waar, dansen is altijd goed. Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden, toen was er ook op Raadhuisplein was er ook een of andere band met heerlijke muziek. En toen heb ik met wildvreemde mensen, want ik was toen alleen, ik heb met wildvreemde mensen de, een super avond gehad. We hebben ja. gedansen, gedronken met elkaar. Ja. Het was een feest, ja. super. Nou, dat, en dat, dat gaat het worden. En ook, hè? Dat is de bedoeling al. Ja. Nou goed, je hebt toch over het Ruitheidsplein. 29 juli stampen we meteen weer door met die gaypreeg natuurlijk. Die maandag wordt ook weer een groot evenement. Ja, even daar moet je fijn, bij zijn. Ja, ja. ja daar moet je echt bij zijn. Ik ja. denk dat ook dat dat, dat in, de, in de toekomst nou, een van de grootste ja. test uh, van voor, voor het dorp gaat worden. Ja. Met duizenden Zelfs de NS laat op dit moment twee extra treinen rijden. Ja. Dus dat houdt he? hè. Ja. ja, dan verwachten ze wat. Dat, dat, dat is Het, ja. ja. Ja. Ja. het programma is, dat is geweldig. En dat is. Uh, ja, goed. Ik laat er niet zoveel van. Ja. Dat moet je maar in de kranten lezen. En dat hoor je wel op de radio. Dat denk ik ook. Nou, uh, ja, klinkt allemaal goed, Bram. Uh, leuk. Klinkt... Dank je wel. Ja. Uh, ja. Wij, uh, wij, wij missen onze laatste gast, hè, denk okay. ik. Nee, nee. Is er nog niet? Nee, er is geen laatste gast laat toch? Of komt die? Nee, die in? komt het tweede uur. Oh, zit ik verkeerd? Kijk, Bram ik zit is het helemaal het verkeerd en Bram sluit de ja, brand. we die zitten al bijna op de 11 uur. Dus, ja, uh, helemaal goed. Ja. Nou, nou uh, ja, ja. We, we gaan feesten vanavond. Wij hebben een barbecue en uh, vanuit de barbecue ja, vanuit de komen we dus te, komen we lof. Schuif je op, je schuift op. Je je we schuiven op vanaf de Haarlemmerstraat zo door en door en zo terug naar huis. Dat gaan we zeker doen. vanaf de, dat is het duidelijk leuke dorpje. Ik vanaf Lauwenaar, ja. zo doorlopen door het hele dorp ja. door, in loop, ja. Het, ja, uit het is allemaal, ja. allemaal en muziek. En dat wordt eens vergeten, het gangsthuisplein, maar loopt daar naartoe, want daar is het echt een hele lekkere band. Ja, ja, zeker. Elk bijzonder. Ja, Goed. Leuk. Dankjewel. Dank je wel. En uh, graag tot de volgende keer weer. Nou, wij gaan uh, even kijken. Wat kunnen we nog iets van de agenda doen? Ik, ik weet niet uh, hoe, lang, hoe lang we nog hebben. Hoe lang hebben we nog? Dat weet. Ja, nog uh, twee minuten. Twee minuten. We, gaan, we gaan er wat mee beginnen. Uh, we beginnen met uh, de expositie wonderkamer in Zandvoorts Museum. Dat is uh, tot en met 23 6 volgend jaar. Dus die blijft, nou, blijft nog wel even beetje zitten. Permanent, uh, ja. Dan tot uh, 25 augustus nog steeds de expositie Art with Pride. Pride at the Pre Prejudice. In het Museum met René Zuiderveld en André Donker. Echt een hele bijzondere ja, tentoonstelling. Ook gisteren bij, die, bij en, die, en in de passage. Bij is, de passage bij uh, Donna Kobani. Daar is ook. Uh, nummer 20 is ja, ook een uh, stukje ja, van René Zuiderveld. Een expositie ja, precies. is dat. Ja. Uh, dan hebben we uiteraard, zoals ik al zei, het Reuzenrad. Uh, tot volgende week op het Badhuisplein En nee, ga vooral daar een keer in, is want dat is ja. Echt spectaculair. Uiteraard ben ik erin ja, ja, ja, geweest. Mijn familie was hier op bezoek een dag. En we en zijn met z'n allen zijn we het ja, reuzenrad ingegaan. En die ja, kinderen die vonden ja, ja. het fantastisch. Ja, leuk. En dan, dan, dan hebben, we. hebben we ja de hippie boulevardmarkt. Uh, die is er uh, op 2 augustus. Uh, want die was er gisteren. Gisteren. Dat, ja. We staan nog even erin. En hij is op 2 augustus ook weer op het Badhuisplein van 12 tot. Zes. Ja, dan hebben we op de Boulevard en het Badhuisplein, Boulevard Fauvage, uh, vanaf 12 uur een zomermarkt. Nou, ik, nou, ik heb gelezen vanochtend dat het niet doorgaat. Oh, dat gaat niet door vanwege het slechte weer. Oké, okay. dus nou, dan dat wordt dat verplaatst naar een volgende augustus, augustus. keer ook geen probleem. Ja. Dan uh, volgende week vrijdag is dat, hè, denk ik? De regenboog. Ja, dus de regenboogbordel uh, elke maand. En die is deze keer uh, in het uh, wapen, uh, wapen van Zandvoort van half 6 tot half acht. Uh, en op, uh, van 26 tot 28 uur, dat is ook wel leuk. Er komt een music en hippie festival. En het is een tribute to Woodstock, dus 50 jaar geleden, hè? Dat Woodstock, ja, Woodstock, uh, Woodstock was, ja, klopt. En dat is op het Badhuisplein, dus dat is ook wel heel erg uh, Ja, en zondag. dan maandag natuurlijk, ja. 29 juli, Pride at the Beach. De parade, de openingsparty ja, op het Raadhuisplein. Wordt, uh, Queen uh, of the Beach Party ja. op het Gasthuisplein. Nou, dat wordt weer een enorm ja. spektakel. 30ste ook. 30. Uh, poppenkast voor kinderen, poffertjes, ja. uh, toneel. Van alles is er koren, dan. Muziek en, en een borrel, natuurlijk ook. Hè? En ik denk dat we het nu gaan afronden. We gaan luisteren naar uh, muziekje nog en dan sluiten we af het eerste uur en zien elkaar straks na het nieuws en de boodschappen. Tot ja. straks, dag.